Minister Klink gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank over de korting op ziekenhuizen. De minister wil de ziekenhuizen ruim een half miljard korten om zo de budgetoverschrijding te compenseren. Volgens de rechters zijn de ziekenhuizen niet verantwoordelijk voor de toename van de vraag naar zorg. En daarom wijzen ze de plannen van Klink af. De minister wil de korting op 1 januari laten ingaan.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 Een man van 21 uit Almere is veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag op een man van 51. De twee hadden elkaar leren kennen via een chatsite en kregen tijdens een ontmoeting in een park in Lelystad ruzie. Hoewel er volgens de OM geen sprake was van voorbedachte raden, kreeg de man toch een straf van 15 jaar opgelegd. Volgens de rechter had hij het slachtoffer meerdere keren gestoken en was hier ook nog met zijn portemonnee van doorgegaan. Zanger George Michael moet acht weken de sed in wegens rijden onder invloed van drugs. Begin juli reed Michael met zijn auto een fotozaak in Londen binnen. Tijdens de rechtszaak gaf hij toe dat hij cannabis had gebruikt. Het is niet de eerste keer dat George Michael is veroordeeld voor drugsgebruik. Het weer. Vanavond ook in het zuiden en oosten regen. Later van het noorden uit iets droger. Ook morgen veel wind, maar minder buien. En het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het nos Journal.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 Das ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der Klasse mit deutsches Bier. Als Liebes-Antwort Anders das Bier. Sieht wieder schön aus hier. Ah! man hier! Sie da! Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, Germania. Ja. ja, das kann ich Ihnen vielleicht für Quick sagen. Dan gaan ze daar de trap hef en slaan ze links hem, dan lauwen ze, dan ze ja, je rechthuis Dan lauwen ze je er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer kan nou wie vroeger. Ja, Je kunnen weer aanvangen wens je voelen.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 Beuze. Ja, beuze. Nee, wie is dit niet beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de Heilige hoge halte de muzmarijn. Hou <lacht> oh, je zal niet nou bewijzen dat ik niet beuze ben. Hou zo.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 Air the air of the cat Ticket, so you have to stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.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 done it all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 Die gaf stomp in gezicht en een collega viel van de trap af. Nou ja, die belanden in het ziekenhuis. Gelukkig is het nog redelijk goed afgelopen. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Dat is verschrikkelijk inderdaad. Wat kun je in zo'n situatie doen? Kijk, was hij alleen? Dat is natuurlijk helemaal vervelend, maar zijn ze vaak alleen? Nee, wij opereren altijd in koppels, juist vanwege de veiligheid.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 En uh, we proberen zoveel zo mogelijk en zo goed mogelijk uh, aanwezig te zijn. En daar is Rooster ook op afgestemd. Hoe gaat de handhaving precies bij grote evenementen? Neem maar een World Masters op het circuit of een enorme jaarmarkt of dat soort uh, activiteiten. Hoe gaat er dan precies in de planning? Nou, uh, ik zit zelf in een evenementencommissie en daar hebben we regelmatig uh, contact met elkaar.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 Gelaatsoverlast, Dan hebben wij altijd een, een briefing op het bureau hogeweg met de horeca commandant. Daar worden zaken besproken waar we op moeten letten en uh, uh, wat we gaan doen op die avond.